6 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Bij Liander, de grootste netbeheerder, zijn dit jaar 10.000 huishoudens afgesloten. Dat is bijna twee keer zoveel als voorgaande jaren. Ook het aantal mensen dat een laatste waarschuwingsbrief krijgt, neemt toe. Volgens schuldhulpverleners zijn wanbetalers steeds vaker mensen met een baan en een gemiddeld inkomen.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 Maar na beloftes van de Iraakse regering dat er een serieus proces komt... ging de overdracht alsnog door. In New York heeft een veiling van spullen uit de nalatenschap van actrice Liz Taylor... ruim 118 miljoen euro opgeleverd. Voor een foto die zanger Michael Jackson ooit aan Taylor had gegeven... werd 112.000 euro betaald. De grote collectie juwelen met edelstenen bracht bijna 89 miljoen op. Vandaag worden nog zo'n duizend spullen via internet geveild.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 Ja, wat hebben we gedaan? We hebben vier filosofen aan tafel uh, gehad. Stine Jensen, René ten Bos, Ger Groot en René Gude. In deze Nacht van de Human in samenwerking met de VPRO. En brandstof vanuit de Amsterdamse Westergasfabriek. Over de liefde ging het. Dood, vrijheid en het kwaad. En dankzij uh, het denkstation brandstof... Er waren de vragen hier uit de zaal van de mensen die hier vanaf twee uur zitten... en tot zeven uur zullen blijven. Want we zijn de hele nacht rechtstreeks. En ook nu kunnen er nog vragen worden gesteld via facebook.com. Slash durf te denken. Maar ook via Twitter kan dat. Twitter dan naar hashtag Want wat gaan we Want wat gaan we nu doen? We gaan nu uh, met de vier filosofen die hier vannacht om en om aanschoven. Een, slot, een soort ja, slotakkoord of slotakkoorden gaan we, gaan, we, gaan we bedenken. Want ook voor u die nu inschakelt... er is niets verloren, want het is alsof u voor het eerst... en dat geldt voor iedereen, dit programma hoort. En u gaat vragen horen die ze elkaar hebben gesteld... over die onderwerpen, over de dood, over de liefde, over de vrijheid... over het... Waard. Vragen kortom over ons leven, over ons bestaan. Nou, er waren ook de hele tijd vragen hier uit de zaal... en ook muziek van de mensen uit de zaal. Zoals nu dadelijk van Harm van Woerkom. Die Bob Marley gaat inleiden. One love. Harm, waarom? Let op. De eerste kriebels in mijn buik manifesteerden zich op de kleuterschool... Een jonge dame in de klas die toch net iets leuker dan de juffrouw was. Haar naam ben ik vergeten. Samen een tekening maken en blokken stapelen. Bij elkaar zijn en je goed voelen. Let's get together and feel alright. Lagere school. Cupido's pijlen introduceerden complexiteit. Meerdere meisjes waren leuk, maar vonden ze mij wel leuk. En anderen vonden die meerdere meisjes ook weer leuk. Etiketten, procedures, schaamte en pijn. Liefde soms een dagtaak. Hetwieg, Jetje, Babette. De verliefdheid was er, en dan opeens ook weer niet. In de bijna tien jaar dat ik nu met Geertje samen ben, heb ik me weer ontwikkeld tot een kleuter. Getting together and feeling alright. Ze is geen fan van reggae, maar Bob Marley is oké. Okay. Dan gaan we nu de vragen behandelen die uh, de filosofen aan elkaar hebben gesteld. De zaal hier in de Amsterdamse Westengasfabriek kan daar ook weer op gaan reageren. En we gaan eigenlijk alle onderwerpen die vannacht ter sprake zijn uh, gekomen... nog een keer langs aan de hand van die vragen. Nou, de eerste vannacht die aan het woord uh, kwam was Stine Jensen, filosoof en Stine had de liefde onder haar hoede. En kun je uit je hoofd, Stine, nog even de vraag herhalen... die dan vervolgens door Ger Groot, René ten Bos... wordt beantwoord en René Gude, Wat was je lastige vraag over de liefde? Waar je zelf geen antwoord op hebt. Ja, ik vraag me af waarom het zo vaak misgaat in de liefde... Um, dus als je de statistieken erop naslaat... dan is na, uh, heel, na hele langdurige relaties... blijkt dat nog maar één of twee procent is nog verliefd op elkaar. Um, dat is heel weinig. Het gaat dus ontzettend vaak mis. En ik vraag me eigenlijk af waarom. En ik geloof dus niet dat verhaaltje het verhaaltje komt uh, door he, die Chopperiaanse wil. Dat we het mis moet gaan, anders plant de menselijke soort zich niet voort. He, want dan zouden de mensen die zich niet voortplanten... bijvoorbeeld een mislukte liefde hebben. En de mensen die zich wel voortplanten blijven bij elkaar. Alleen vanwege die kinderen misschien. Dus ik, ik geloof dat niet helemaal. Um, dus ik ben daar oprecht benieuwd naar. Is het, hebben wij dan ja, de, de, de verkeerde vorm? Dat monogame huwelijk? En, en dwingt dat ons tot een romantische ware liefde? Nou ja, dat dus. Goed, waarom gaat het mis? Heren, wie? Maar kijk eens elkaar aan. Zo van wie heeft het gedaan? Zo bedoelen we het niet. Ger. Uh, um, ja, ik wil wel iets zeggen. Ja, je mag je, ook zeggen dat je de vraag. De, je uh, dat je het niet met de vraag eens bent. Of dat je, <laughs> precies, dat is precies wat ik wilde dat je gaan al de zeggen. De microfoon nu helemaal. Uw ja. handen okay. uit uh, elkaar viel. Want ik vind helemaal niet dat het zo vaak misgaat. Ik vind eigenlijk dat het wonderlijk vaak goed gaat. Uh, we hebben het nu over, uh, over een heel bepaald soort liefde. Hè? Namelijk, uh, laat maar even zeggen, de echterlijke liefde. Daar. Je, kunt, je hebt heel veel andere soorten liefde. Liefde van ouders tot kinderen en zo. Dat, dat is allemaal niet aan de orde gekomen vanavond. Dus dan houden we het eventjes daarbij. Um, en als je dan kijkt naar de cijfers over huwelijken... dan moet je vaststellen dat um, al 30 jaar het echtscheidingspercentage vrij stabiel is. Namelijk 30, 30 33 procent. Ongeveer 1 op 3 huwelijken strand. En daar maakt iedereen zich vreselijk druk over, terwijl ik zeg: twee van de drie huwelijken stranden dus niet. En dat in een situatie waarin een huwelijk veel langer duurt dan vroeger, uh, waarin er veel en veel meer eisen worden gesteld aan een huwelijk. Je hebt zelf al de romantische liefde genoemd, uh, de, de, de, de bijzondere band die er moet bestaan tussen. Uh, echte lieden, et cetera, of het, of het liefdespaar. Zaken die allemaal vroeger een veel marginalere rol speelden. Een, een samenleving um, die ook niet echt meer erop uit lijkt... om dat huwelijk in stand te houden. En toch blijven twee op de drie mensen die een huwelijk sluiten... of paren die een huwelijk sluiten, hun leven lang bij elkaar. Waarom? Dat is ongelooflijk. Heb je daar een verklaring voor? Heel kort, Ger, waarom? Ik, ik denk dat dat een kwestie is van, uh, inderdaad van liefde... En dat is iets anders dan verliefdheid. Die gaat inderdaad na enige tijd voorbij. René, ten Bos. Ja, ik, ik ga mijn vrouw weer citeren, die ik hiervoor al citeerde. Ja, heel goed. Met die zei ooit eens, zeg maar, René, de monogamie is een uitvinding... voor mensen die veertig jaar oud worden. Daar houden we het uh, voorlopig bij. Ik denk dat dat helemaal klopt. Uh, het is een uitvinding uit uh, christelijke tijden. Het is ongeveer de enige cultuur die de monogamie heeft uh, gepraktiseerd. Schopenhauer, die al eens eerder genoemd is, heeft daar een, uh, een prachtige uh, citaat over. Hè. Dat, dat gaat zo ongeveer van ja, waarom zo mensen eigenlijk paren willen vormen. Hè, dat komt, al dus Schopenhauer... Dat je ongeveer evenveel vrouwen als mannen hebt in de wereld. En daarom, dat die verhouding één, denken ze. laten nou, we maar samen gaan. Iets dergelijks. <lacht> dat is volkomen idioot. Janine Gude? Nou, ik, dat ga ik ook citeren. Als er ineens steeds een vrouw erbij haalt, dan, dan pak ik Goethe. Ja, He? cool. Ja, uh, die, die heeft namelijk gezegd dat. Uh, die, die ee is aanvang en gipfel aller cultuur. Dus het, uh, het huwelijk is het begin- en hoogtepunt van alle cultuur. Ja, precies. Duits moet even vertaald worden. Het begin- en hoogtepunt van alle cult cultuur. En ik denk dat, uh, uh, dat, een beetje ook in de zin van wat ik al eerder heb gezegd... Dat het, dat het inderdaad tamelijk onnatuurlijk is om zo lang bij elkaar te blijven. Maar dat dat juist de waarde ervan is, of kan zijn. En ook wel tegelijkertijd de kans geeft dat het zo vaak misgaat. Dus het is een broze... Aangelegenheid. Eh, gewoon de pure natuurlijke opflakkeringen die ook weer weggaan, die zijn sterk. En zoiets daardoorheen bestendigs opbouwen, dat is broos. En als het misgaat, doet dat ook ongelooflijk zeer. Maar als het goed gaat, dan is het ook echt. Maar mogen we dat onszelf ook wel een beetje aanrekenen? Dat dat een hoogtepuntje van cultuur is. Nou, weet je, volgens mij zit ik hier met drie filosofen aan tafel die. Allemaal in een hele langdurige gesprek. Twintig jaar minstens. We zitten allemaal in Ik heb hebben het er geteld. En uh, <laughs> dat bewijst volgens mij ook wel een beetje wat ik eerder al zei. Hè, dat we, we hebben een ervaring in de liefde. En vervolgens legitimeren we onze eigen particuliere dat ervaring. Dat is lelijk, Let Met Stine. een theorie over ja, liefde. Ja, maar goed. Ik ben ook al twintig jaar getrouwd. Ik bedoel... Dat is toch toeval dat dat hier nee, allemaal is. zit? Nee, maar zit? dan kom je met het recept voor liefde... is dan hè, je eigen particulier recept waarom het geslaagd is... en dat projecteer je dan op de andere bijvoorbeeld... Uh, dat nee, je, nou, nou, je, nou, je, goed je goed met elkaar in gesprek moet kunnen blijven. Of... Als, als je kunt vaststellen dat twee of drie huwelijken een leven lang stand houden... is dat geen projectie, dat is gewoon een statistisch feit. Ja, maar wij hebben ook, dit zeg jij nu in de uitzending... maar we hebben er straks ook even naast elkaar ah, gezeten... en toen klopte hij mij op de schouder en toen zei je... ja, wij zijn al heel lang bij elkaar. Ja, we houden ook echt van elkaar. Ja, ik, dat hoorde ik jou net ook zeggen. Ik, ik, Precies ik, wat jij in ja, de theorie bevat was bij die groep, maar daar, daarmee ja. is nog niet bewezen... dat die groep niet bestaat. Nee, ja, die groep bestaat wel, maar ik denk dat de manier... waarop individuen legitimeren waarom iets goed blijft of iets misgaat... vaak gebaseerd is op die individuele ervaring. En dat doen die filosofen dus vaak ook. En uh, ja, ik vind uh, twee, uh, één op de drie misgaan vind ik een heel hoog getal. En ik denk dat het niet helemaal klopt, want ik denk met een de grote echtscheidingsgolf in de jaren 70 had deel te maken, deels te maken met vrouwen die economisch zelfstandig werden. En toen is het gestegen dus is naar veel... 1 op de drie. Het is, is niet zo'n stabiel cijfer als jij nu doet het... suggereren. Ja, nou. We kunnen over die wetenschap nog een potje vechten. En hier door de zaal loopt Laurens van Brandstof. En die heeft van Facebook een vraag. Ja, van Twitter in dit geval, maar dat maakt niet uit. De vraag is, waarom gaat liefde vaak mis? Verkeerde vraag. Het gaat namelijk uit van de premisse dat de liefde moet duren. Maar alles verandert, de een de ander. Ja... Dat is een mooie en terechte vraag. Wat ik eerder al zei, hè, dat wij toch gevangen zitten in het die, in die romantische idee van liefde. En, en, en de ware en liefde proberen te vinden. Waarheid en liefde aan elkaar klinken alsof dat een huwelijk is. En dat dat natuurlijk misschien wel inderdaad een premisse is die alleen maar tot teleurstellingen kan leiden. Nee, maar leiden. nou doe je toch net alsof het alleen maar een idee is dat in de toekomst ligt. En dat, je daar, hmm. dat dat zelfs een misvatting zou kunnen zijn waarin je gevangen zit. Maar je kunt het huwelijk ook zien als een. Uh, en en op de duur daarvan. Kun je ook gewoon, daarvan kun je ook gewoon zeggen wat, wat daar het voordeel van is. Het is de, de minst gecompliceerde verhouding uh, buiten individualiteit. He, dus individueel, dat is het makkelijkst. Uh, dan kun je, krijg je het minst makkelijk ruzie met jezelf. Maar één persoon erbij is de dan neemt de complexiteit van, van de wereld enorm toe. Maar als je dat nou met één persoon kan uithouden... dan kun je als het ware het huwelijk zien als een oefenprogramma... om uh, op, de, de, de la, op het laagst mogelijke niveau uh, echt goed met iemand anders om te kunnen gaan. En als je dat uh, hebt, dat is volgens mij een mooi onderdeel van van je bagage, dan kun je kijken of je dat nog kunt uitbreiden... naar 700.000 Amsterdammers en 17 miljoen Nederlanders... en 7 miljard mensen op de hele wereld. Maar Heel goed. Is, nee, dan, is, nee. dan is de prognose zeer slecht voor onze samenleving. Nee, twee op de drie, ik vind dat oh, okay. Twee op de drie. Maar ik wil nu even naar Annemarie Wanders. Want die gaat uh, door haar gekozen nummer, daar staat ze, inleiden. Ja, dat klopt. Ik heb dit nummer gekozen, uh, Adele, Someone Like You, onder het thema kwaad. Ja. Uh, Redelijk ab abstract zou je zeggen, waarom kwaad? Nou, het, ik heb kwaad gekozen als in het maakt mij kwaad, of het zet mij aan tot kwaad. Dit nummer, uh, als een goed vriendinnetje van mij dit hoort, uh, wordt zij heel erg verdrietig... vanuit de eerste drie uh, regels vanuit, uh, vanuit Lied. Haar liefde, haar grote liefde, heeft haar bedrogen... En ondertussen woont hij samen met haar. En als zij dit nummer hoort, ja, wordt zij verdrietig. En word ik heel erg boos dat hij dit haar uh, heeft aangedaan. Dus ik, uh, het zet mij aan tot kwaad. Oké, okay, dit lijkt me ook een hele mooie opmaat dadelijk... voor uh, de vraag die uh, René ten Bos heeft gesteld... Uh, met betrekking tot het... Nee, René was van de vrijheid... Ik haal uh, René en Ger nu door elkaar. Die Ger Groot heeft gesteld over het kwaad. Maar dat mag Ger dadelijk zelf even zeggen. Eerst jouw nummer, uh, Annemarie. marie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 Ja Welkom bij Hoe word ik wakker in één nacht programma van de Human in samenwerking met de VPRO en Brandstof op Radio 1. We zijn aan het laatste uur van deze nacht bezig... die om twee uur begon met heel veel mensen hier in de zaal... in de Westergasfabriek. Veel vragen, veel muziek... die te maken had met de onderwerpen die vannacht langskwamen. Liefde, de dood, het kwaad, de vrijheid. En aan tafel nu voor de slotoeverturen. De vier filosofen die vanavond of vannacht ook aan het woord kwamen. René Guden. Stine Jensen, René ten Bos, Ger Groot. En het mooie is dat ze voor dit laatste uur een vraag hebben bedacht... die de anderen moeten beantwoorden. We hebben net de vraag van Stine Jensen over de liefde gehad. Waarom gaat het zo vaak mis in de liefde? We hebben het opgehelderd. We gaan nu naar dit prachtige ja. nummer. Van, ja, want daar is filosofie voor, hè? voor de verheldering. Dus we gaan alles verhelderen. En dan nu Ger Groot, want Ger die had het kwaad onder zijn hoede... En hij beschreef vannacht zo heel mooi hoe hij ooit uh, leerde stieren vechten... en wat een geweldige sensatie dat was. En dat heeft ook te maken met je vraag. Herhaal hem nog even kort en dan mogen de anderen zich er bondig over buigen. Ja, ik had, uh, ik had de vraag gesteld in de eerste persoon fout. dus jullie mogen nu in mijn ziel gaan knijpen. Zo. Maar ik bedoel hem in het algemeen. over dus waar ik sta. bedoel ik de mensen te zeggen, maar ik zeg het met ik. Um, hoe komt het dat um, ik, zo vaak zou ik bijna zelf zeggen weet dat bepaalde dingen ongeoorloofd zijn, niet goed zijn... Um, onverdedigbaar zijn. En dat ze toch zo aantrekkelijk zijn dat ik ze doe. Ook al weet ik dat. Goed. René ten Bos. Het antwoord. Dat komt, beste Gerg, achter collega. Vanwege de zondigheid. Nee, dat komt omdat uh, heel veel van die kleine kwade dingetjes die jij je haalt, eigenlijk volstrekt onschuldig zijn. Uh, ze doen Hoe niet... weet jij dat? <laughs> uh, ze doen niet soorten zaken. En uh, dat, dat, dat is een van de mooie dingen. Want uit alles blijkt, dat op het moment dat jij je die vraag stelt... dat jij in ieder geval geen psycho's bent die zich namelijk deze vraag nooit kan stellen. En jij weet net zo goed als ik, op basis van partijen dat die regeloverschrijding, dat dat natuurlijk iets wat je altijd aantrekt. Wij vinden mensen die regels overschrijden aantrekkelijker dan mensen die zich aan de regels houden. He, je hoeft maar... Ja, ja, vijf man, mensen hier aan de tafel. Vier, he, en we gaan allemaal praten over onze relaties... naar aanleiding van wat Stine zegt. En dan zegt één van ons... Ik ben het laatst nog eens lekker vreemd gegaan. Moet je eens opletten hoe aantrekkelijk die wordt voor de overige vier <lacht> gespreksgenoten. Nee, René, Guude. Nou, ik blijf een beetje bij mijn dualiteit van passies en de vormgeving daarvan. Door de ratio. En uh, ik denk dat wij wel gedurende het, de, uh, ons leven, en al heel snel ook... Uh, allerlei gewoontes aangeleerd krijgen... die uh, eerder tot het vormgeven van die passies behoren... dan, dan tot dat, dat lekkere gevoel van, uh, van binnenuit... waarin je gewoon gepassioneerd bent. <Klacht> dus, uh, en en uh, die vormgeving is ook cultuurlijk. Dus die is onnatuurlijk, zou je kunnen zeggen. Dus wat ik denk dat er dan gebeurt... dat is dat je uh, gewoon in opstand komt tegen, tegen, tegen regels... En dat je denkt, uh, nu even niet. En dat je je daarna weer herneemt, Gerwin. Ik ken je als een hele beschaafde en nette jongen. Uh, en, en gewoon weer braaf aan de slag gaat. Maar het, is, het, is, het, het, het feit dat wij een soort onnatuurlijke laag... op onze natuurlijke passies hebben gelegd... Uh, maakt dat we af en toe spuugzat worden... Van, van de beperking die we onszelf hebben opgelegd. En daar uh, met, met heel veel plezier en gepassioneerd terugvallen... in. Uh, onbereflecteerde zaken. Ja, beste Ger, volgens mij heb je het antwoord ook zelf uh, gegeven. Uh, je zei, uh, ik vond het ontzettend opwindend. Uh, kortom, het risico of het kwaad opzoeken, ook al zijn het maar kleine kwaadjes... Uh, dat vond je, het werd ook uh, anders genoemd hier aan tafel. Zei iemand gewoon, dat is geil of zoiets. Hè, dus uh, um, dat is natuurlijk iets wat je ook ziet in... Uh, Bredere zin dat op het moment dat soldaten gedood hebben, dat ze onderdeel zijn van de machinerie van het kwaad, dat ze zichzelf belonen met een bezoek aan een prostituee. Hij zat heel, heel soepel in elkaar over het kwaad en vervolgens uh, de wil tot voortplanting eigenlijk. Dus ik denk dat het toch heel dicht bij elkaar zit, uh, uh, opwinding en, uh, en het kwaad. En uh, het is misschien ook wel zo dat de menselijke soorten... zijn geheel uh, zichzelf verbeterd... doordat andere mensen iets kwaadaardigs uithalen. We ontdekken wat fout is, wat niet werkt, wat wel werkt. Uh, dat dat iets te maken heeft dus met uh, het overleven. Ja, gaan over het, het nut van het kwade. In het laatste geval. Het is nuttig. Het is, uh, het is nuttig. Het brengt ons ja, verder. Ja. Ik uh, had een vraag. Uh, Mijn naam is Harm. Ik wil eigenlijk uh, aanhaken op vrijmoedig spreken... wat we eerder ook besproken hebben. En even inhakken met de actualiteit. Uh, kunnen wij iets verhelderen van het kwaad... wat zich in onze kerk heeft afgespeeld de afgelopen tijd? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik had een... Uh, uh, Kijk, je kunt er op twee manieren op reageren. De eerste manier is dat je de kerk als een soort terroristische organisatie gaat verbieden. Er zijn toch wel heel veel aantallen die daar slachtoffer van zijn. En uh, dat wil ik natuurlijk niet doen, want ik vind de kerk in menig opzicht... En ook een fantastische instelling. Ik heb genoeg katholicisme in mij om de kerk te kunnen waarderen. Maar het was een gedachte die ik kreeg, gezien de cijfers. En... Uh... En het andere, dat was een gedachte waar ik met een vriendin over had vanavond ook. Je hoopt toch vooral ook dat die, al die slachtoffers niet blijven voortmodderen met hun slachtofferschap. En dat ze doorgaan. En dat is iets wat ik uh, ze in ieder geval zal uh, aanbevelen. Ik zag vanavond, toen ik thuis kwam, voordat ik hierheen ging, een, uh, een discussieprogramma op de tv. En uh, dat... dat, dat uh, daar zaten mensen te praten die in een onmogelijke situatie met elkaar uh, zaten te spreken. Ze wilden excuses en toen de excuses kwamen, toen waren die excuses volstrekt inadequaat. Dat is een prachtig voorbeeld van een mislukt excuus. Ik ben de laatste tijd nogal geïnteresseerd geraakt in het thema van uh, excuses aanbieden. Nou, dat noem ik een geste. Maar het is een remedierende geste. Niet tikken met het glas nou, alstublieft. Uh, dat is een uh, geste die de bedoeling heeft om gemeenschappen uh, weer te verbinden. En, uh, en dat, dat faalt volledig. Omdat je hier gewoon... Uh, hier heb je geen antwoord op. En toch willen we een antwoord. Hier komt nog een vraag en dan gaan we door naar de muziek. Maar eerst de vraag van jou. Uh, ja, hierop uh, voortbedurend. Uh, op het moment dat je iets als het kwaad benoemt... creëer je dan ook slachtoffers? Kort? Um, dat denk ik. Uh, ik denk, ja, ik denk dat dat in zekere zin geldt. Die dame die stelt steeds van die moeilijke en goede vragen. Ja, dat um, gebeurt al de hele dag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, voor de luisteraars net. Maar um, uh, nee, ik denk dat dat zeker is. Ik denk dat uh, um, wij zijn in onze samenleving zijn we, vinden we het heel erg moeilijk. Ik heb daar wel eens met een traumatoloog van de Universiteit van Utrecht over gepraat. Wij vinden het heel erg moeilijk om slachtoffers alleen te laten. Wij zijn enorm, uh, uh, constant een soort van solidariteit, stille optochten en dergelijke meer. Waardoor mensen het slachtofferschap gaan delen. Ik wil, nou, ik wil even naar uh, het verhaal van uh, Mark Kulstom nu. Um, ja, het volgende lied is van uh, Jason Mraz, Amerikaanse uh, singer-songwriter. Uh, ik heb hem ooit eens geïnterviewd uh, in, uh, toen hij ging spelen... ...s middags in de Heineken Music Hall. Uh, en hij had een heel mooi verhaal. Hij, hij, hij had een bepaald soort keuze gemaakt. Uh, hij was veel gezonder gaan leven. Hij uh, was vegetarisch gaan eten. En hij zat er met zijn vruchtensapje. En het voelde gewoon, ja, die gezondheid die het ook uitstraalde, vo ...dat voelde echt als een soort vrijheid. En hij zingt daar ook heel mooi over. Um, en hij zingt deze lied Open your mind and you will be free. Dus voor mij, um, ja, want, want na, na dat interview speelde hij dat liedje, heeft hij het nummer live gespeeld. Dus het was een soort uh, hele, mooie, hele, hele mooie intieme, intieme vorm, dat het in een kleine ruimte was. Um, dus waarom ik, dat, waarom ik dat lied gekozen heb, was, was omdat hij dus heel duidelijk aangaf en voelde van waar voor hem onvrijheid zat. En dat vrijheid dus uh, voor hem een keuze was om daar naartoe te werken. Dus dat dat een maakbaarheid heeft.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 Ja, dit is Hoe word ik wakker in één nacht. René ten Bos, beide les blijven. Want we komen nu in deze nacht van de filosofie... in deze nacht van de verheldering. We hebben net de liefde opgehelderd. Het kwaad, min of meer, denk ik... We komen nu bij jou, want jij had een, een verhaal vannacht... met vragen daarover, over de vrijheid. En herhaal nog één keer hier voor de tafel en voor de mensen thuis... en voor de mensen hier in de zaal... jouw lastige vraag over de vrijheid. Ik ben begonnen met het oproepen van het beeld van die man... die op de plein van ja. de Hemelse Vrede in 1989 stond... en daar in zijn eentje al die tanks zo tegenhield. Daar heb ik geprobeerd een soort van voorzichtige duiding aan te geven... En dat heb ik toen vervolgens gekoppeld aan een belangrijke vraag. En die vraag is, heeft vrijheid iets met dapperheid te maken? Ja. En, is degene, en je zou die vraag ook kunnen omdraaien... dan krijg je daar meer potentieel in voor de luisteraars thuis die dan wakker worden. Is lafheid de afwezigheid van vrijheid? Of is vrijheid hetzelfde als dapperheid? Dat zou je ook kunnen zeggen. Of word je pas dapper als je onvrij bent? The person of the year, dat is de demonstrant... Die zou je ook wel de dappere demonstrant kunnen noemen. Maar die heeft natuurlijk eigenlijk is onvrij. Als je denkt aan de Arabische lente, de mensen in Moskou, Occupy. Misschien word je dan extra dapper. want als je, Een van de mooiste songs over vrijheid is toch van Janis Joplin. Freedom is a word, another word for nothing left to lose. Als ik vrij ben, heb ik ook niks om kwijt te raken. En, en dapper ben ik pas als ik iets heb om voor te vechten, namelijk de vrijheid. Ik weet niet of dat helemaal klopt. Ik heb... Uh, ik, ik, um, ja, ik ben ook niet zo'n fan van die tennis-joplin. Ja. ja. Um, ze kon wel goed drinken, René. Ze kon goed drinken, dat is waar, ja. Nee, um, um, te goed misschien. Um, nou ja, je, je, je zult, ze zeggen wel eens dat je je vrijheid grijpt in dit soort omstandigheden. Want zelfs al zijn, is, is de situatie zo onderdrukkend... de situatie is no nooit totaal onderdrukkend. En er zijn dus mensen die toch ook in... in uh, uh, zeg maar uh, onderdrukkende regimes... zoals het Egyptische of Tunesische... Hè, kennelijk bereid zijn om een soort ruimte te begrijpen... die, uh, die daar toch op de een of andere manier is. Dan zou ik zeggen dat moed niet genoeg is. Dat moed niet genoeg. Dus ik denk inderdaad dat vrijheid... Die blijf ik toch zien als het afstand nemen van een of andere vaste uh, vertrouwde situatie die er niet meer is. Daar neem je afstand van en dat is dan de vrijheid waarin je je bevindt. Maar dan weet je nog niet wat, er, wat je moet. Dus dan in eerste instantie is er dan verwarring. Maar deze, de mensen die dan iets gaan doen, die zijn wel moedig. Ja, maar het liefst zou je willen dat die dan toch ook een beetje wisten hoe de situatie in elkaar zat en waar het heen ging. Dat ze dat niet alleen voor zichzelf deden, maar ook voor anderen. Dat en is, dat, dat is ze ouwe... ook in hun, in hun acties maat weten te houden. Ja, en dat is de rationalist in jou? Want die, dat je ergens weet waar, dat het ergens naartoe gaat. Juist het krachtige, denk ik, van die uh, meneer op het uh, plein van de hemelse vrede... is dat hij waarschijnlijk helemaal niet wist waar het naartoe moest. Dan vind ik hem niet vrij. Dan vind ik hem juist uh, wel vrij. Het nee. ja, is interessant, want... Ja. Nou ja, ik moet denken aan een uitspraak van uh, Slavoj Zizek over die Occupy-beweging. En die wordt heel vaak verweten dat ze niet vrij zijn... dat ze niet in middeldoelschema's passen en dergelijke. En hij zei, dat is precies de kracht ervan. En ik uh, ben zeer geneigd om het daarmee eens te zijn. Nee, ik vind dat we moeten ergens een moment inbouwen... dat, uh, uh, dat de besluitloosheid ook weer wordt opgeheven. Dus vrijheid is iets dat vormgegeven moet worden... En dat betekent dus dat je uiteindelijk, uh, uh, laten we zeggen, pas weet wat vrijheid is als je, uh, pas, eigenlijk pas echt vrij bent, als je jezelf weer hebt ingebed in een verband waar je deel van wilt uitmaken. Het je losmaken uit verbanden, kan je, dat kan overmoed zijn. Maar het... Uh, uh, uh, een, een, een aanzet nemen tot een nieuw verband van, waarvan je wel vindt hoe het moet zijn. Dat vind ik pas. En als je daar pas aangeland ja, bent, nee, dan je, dan is het pas vrijheid. Je raakt ja. aan een thema dat mij zeer na aan het afraad. Laatste woord. Krijg en je nu. ja, kijk fijn. Um, <laughs> en kort. Um, ik denk dat uh, vrijheid misschien ook wel vrijheid van doelen is en van uitkomsten. En dat vrijheid misschien ook begrepen kan worden als gewoon pure potentialiteit. En dat vind ik buitengewoon interessant. Dat vind jij te weinig. Maar dan hebben wij op dit gebied althans een beetje een verschillende wereld. Kinderen hebben zelf allebei zo'n prachtige voornaam. Ik snap niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. Je hebt de vraag. We hebben nog een vraag van Twitter. En die vraag is, zit vrijheid hem nou in de verbinding met je omgeving, met de mensen om je heen... of juist in het losmaken van... Oké, okay, en dan stel ik het volgende voor... dat jij het antwoord geeft zonder te verduidelijken... zit het in de verbinding of juist niet? Eerst jij, René ten Bos. Ik vind, dat heb ik net ook gezegd toen ik daarover sprak... heel duidelijk dat het een intermenselijk fenomeen is... en dat het dus in de verbinding zit. Ja, ik ook. Maar zit, zijn... maar zit het hem niet in de vrijheid om de verbindingen aan te kunnen gaan... die je wilt, die je zelf wilt? Ja, aan maar dat, is ook, dat vind ik ook. We zijn, we zijn, ook dit hebben we opgehelderd, wat mij betreft. Toch? Kan ik naar uh, Marije Mulder? Want we komen toe uh, aan onze laatste vraag... met als opmaat de muziek die zij heeft uitgekozen. Ligt toe. Um, ik heb eigenlijk een nummer gekozen uh, van een begrafenis van uh, mijn oude oppas, Eva... die uh, te vroeg is overleden aan uh, borstkanker. Um, haar begrafenis... Ja, meestal wordt de muziek heel ingetogen, afgedraaid. Maar bij haar hebben ze echt kei en keihard de muziek aangezet... zodat je al over de hele begraafplaats het nummer hoorde van Sacada. And just another day. En, uh, nou ja, Je moet het maar horen, dan uh, komt het gevoel in ieder geval bij mij ook alweer terug. En zo is er bijna, bijna een einde gekomen aan een nacht... die om twee uur begon en om zeven uur zal eindigen. Maar die dadelijk nog een prachtige vraag uh, zal bevatten. Hoe word ik wakker in één nacht? Filosofie-nacht van de human. Met medewerking van René ten Bos, Ger Groot, René Gude en Stine Jensen. En we hebben nu drie vragen gehad die tevoorschijn kwamen uit die nacht. Vragen over vrijheid, het kwaad, de liefde. Dan nu de vraag van René Gude, die als onderwerp kreeg... Hè, dat is wel eens over filosofie gezegd. Filosofie als eh, hoe je je leven klaarstoomt voor de dood. Het leven als voorbereiding op enzovoort. Dat is Montaigne, die dat volgens mij ooit zo formuleerde. En René, die bedacht toen goede filosoof die die is, meteen een vraag die nog meer vragen oproept. Nou, de vraag aan mij was dus, hoe ziet het leven als voorbereiding op de dood eruit? En ik vind dat een heel nuttig perspectief, en daar kun je een heel eind in komen. Maar er zijn meer perspectieven op het leven, en mijn vraag aan jullie is dus eigenlijk, wat is het leven meer dan voorbereiding op de dood? <lacht> nou ja, het ontkennen van de dood, denk ik. Um, ik denk dat de meesten zijn uh, niet bezig met het feit dat ze sterven. En ik begrijp dat ik ook. Ik ontken de dood. Ik weet wel dat om mij heen er allerlei bewijzen zijn dat onsterfelijkheid geen optie is. Maar toch ontken ik de dood. En uh, de mensen die dat doen... Dus het schijnt ook zo te zijn dat de filosofen de dood ontkend hebben... relatief gelukkiger in het leven stonden... dan zij die zich daar helemaal op storten. En een heel mooi boek uh, vind ik van Simone Beauvoir, Een zachte dood. En zij zegt eigenlijk waarom ontkennen wij die dood... en willen we ons toch liever niet mee bezighouden? Dat is omdat de zachte dood niet bestaat. We gaan altijd dood omdat er iets misging. Omdat er iets niet goed ging. Uiteindelijk. En dus houden we ons er ook liever niet mee bezig. Nou, ik, ik denk inderdaad dat... Uh, een groot gedeelte van ons leven uh, voltrekt zich in de afwezigheid van de dood. Dat, dat, ofwel er moet een incident plaatsvinden... ofwel uh, op een bepaald ogenblik met, in de normale gang van de levensloop... wordt het een realiteit, maar heel lang is het helemaal geen realiteit. Maar zelfs als het een realiteit is, dan nog denk ik... is het leven meer dan alleen maar voorbereiding op de dood... omdat het leven ook geluk kan zijn. En het geluk is altijd momentaan. Um, en dat, is, dat overstijgt datgene wat wat bestaat, maar het overstijgt met name ook de toekomstverwachting. Op het moment dat je geluk laat afhangen van de toekomst... ik word gelukkig als ik een nieuwe auto heb, of dat soort dingen. Of, of ik word gelukkig als mijn vrouw bij mij terugkomt, of zo. Dan weet je zeker dat je het niet over het geluk hebt. Want als dat, die voorwaarden vervuld is, dan zul je ontdekken... dat je weer nieuwe voorwaarden zult moeten vervullen om jezelf gelukkig te zijn. Er is maar één manier om gelukkig te zijn, dat is nu, nu om tien minuten voor zeven met z'n allen te beslissen dat we het zijn. Je kunt gel niet gelukkig worden. Je kunt alleen maar gelukkig zijn. Yeah. Yeah. Ja, daar ben ik wel mee eens. Maar ik, ik, ik, ik... Ah. Ah. Nou, ge... Nee, maar ik, ik kwam laatst in het... Uh, ik ging naar de wedstrijd FC Twente-NEC vorige week. En dat is een soort hobby voor mij. En toen sprak ik met iemand daar in de kantine... en die sprak volgens mij een onvergetelijke zin... Uh... René, mijn leven is een voorbereiding op de volgende voetbalwedstrijd. Dat is de middellange termijn. Ja, ja. Ja, dan is God een eeuwige scheidsrechter ja. Of zo. Ja, maar, ja, nou ja, misschien, maar ik... ik, ik, ik, vijf, ik... Vragen. Oh, okay, vijf vragen. Oké, vijf vragen. Het gaat over voetbal waarschijnlijk. Er zijn een heleboel... Een heleboel vragen gesteld de hele avond. Maar er is ook een afsluitende, overkoepelende vraag... Over, over alle thema's, begrijp ik, van de hele avond. Dus iemand gaat hier een vraag stellen over liefde, dood. Wat hadden we nog meer? Vrijheid, het kwaad. Maar is het een heldere vraag die in één minuut... nee, in dertig seconden gesteld kan worden? In één zin, met een vraagteken erachter? Ik denk het wel. Ja? Dan wil ik hem nu horen. Om de druk maar even op te voeren, meneer Brans. Uh, vier begrippen volgens mij uh, in, uh, allemaal in een sociale context. Als je dat op Robertson-Cruzo weer loslaat, dan uh, betekenen ze niks. Vandaar dat ik het begrip verwarring ook zo vaak viel, viel, uh, hoor vallen. De, de vraag waarmee ik in het aans aanschijn van vier filosofen uh, wil wakker worden is van... wie vertelt ons nou eigenlijk dat we het eigenlijk wel goed doen? Ik, ik wil dat wel vertellen. Ja. We doen het prima. prima. Ah. We zijn gelukkig in de liefde. Ja, Ger, dan moet je niet in je opwinding met de rug naar de microfoon. We zijn, we zijn behoorlijk gelukkig in de liefde. We hebben een uh, maatschappij tot stand gebracht die redelijk goed functioneert. En we moeten ook niet meer verwachten dan dat. Ik vind het een heel goede, hele goede kwestie ook. Ik, ben, ik val uh, Ger bij. En ik denk dat, er een, uh, dat we een soort uh, biologisch uh, imprint hebben... om de zaken een beetje als probleem te zien omdat probleem lekker gefocust zijn en dan kunnen we met z'n allen iets aan doen. Terwijl als je ziet wat we inmiddels tot stand gebracht hebben... dan zijn er ook heel veel niet-problemen. En namelijk heel veel dingen die we uh, tot stand brengen. En om daar een, niet een depreciative inquiry... maar een, in, een appreciative inquiry, een apprecierende houding tegenover te hebben... is eigenlijk ook onnatuurlijk. We zijn voor de veiligheid geneigd om lelijk te doen over dingen. Ja. En uh, het is dus, je moet je ook extra opwerpen om de dingen die wij tot stand gebracht hebben uh, uh, te waarderen. De, ook... de, de, de vraag, René, die doet mij een beetje stellen aan of denken aan uh, die film Life of Brian. Waar je op een gegeven moment uh, -like. John Cleese hebt uh, zitten. En die vraagt dan van, wat hebben de Romeinen ooit voor ons <laughs> gedaan? <Ja. laughs> En dan uh, yeah. sanitation, yeah. healthcare. Maar apart from sanitation en healthcare, whatever did the Romans do for us? Ze <laughs> <laughs> so deden uh, verdomd veel. En dat, uh, deze samenleving is niet de slechtste. Maar we moeten wat dan... meer Leibniziaan worden. Hè? Ja. Van de best mogelijke alle werelden een, een, een, een, een, maar, het, is er niet meer. Het soort van. optimisme, dat zou ik heel erg... Uh, optimisme als je, dat je inziet dat je in een optimum leeft. Niet dat je denkt dat het wel goed komt, maar dat we in een optimum leven. Een bepaald optimum waar we ten dele aan hebben bijgedragen... en waar we ten dele aan kunnen bijdragen. En waarin je, je ook nog Chen aan kunt proberen te vermijden. En dus je kunt het optimum ook echt verbeteren. Maar dat je... Ik zou, ik zou hopen dat je het vanaf vanavond tegen jezelf zegt, hoor. Dat je niet, nou, dat je niet wacht tot er mensen tegen je zeggen wat er goed is. Eh, of uh, wat er goed gaat. Maar uh, het is echt een attitude, een habitus, een gewoonte... die je zelf moet aanleren om, om steeds op, uh, uh, voor ogen te houden... in wat voor type optimum je leeft. Niet in een pessimum, in een optimum. Dus als je opstaat en je staat naast je bed... Nou, nu mag iedereen dat persoonlijk invullen, want ik heb nog maar één been en ik kan niet meer met het verkeerde been uit bed stappen. Dus. Oh nee, dat is dat, dat is ook dat. dat. Dat lijkt me een prachtig besluit van, van, van deze hele nacht. Dat heeft dus ook gewoon weer... Dat is, dat is het ook weer van de, van, van, de, van de zonnige kant bekijken. Dat heeft dus ook weer een groot voordeel. Van. Toch? Enorm. Maar we eindigen wel met humor. We gaan ook afsluiten nu. We gaan deze nacht afsluiten. Want dit was Hoe word ik wakker in uh, één nacht. Een uitzending van Human in samenwerking met VPRO en brandstof. Vanuit de Amsterdamse Westergasfabriek. Hartelijk dank aan onze gasten in de afgelopen nacht. Stine Jensen. René Gude. Ger Groot. René ten Bos. En niet te vergeten, jullie mogen blijven klappen. Het publiek. Het publiek, voor al jullie bijzondere bijdragen. En hartelijk dank, ook, hartelijk dank ook voor het luisteren in al uw Facebook- en Twitter-reacties. De mensen thuis, blijf met ons meedenken via facebook.com. En voor informatie over de besproken boeken en muziek... kijkt u op onze site human.nl slash hoe word ik wakker in een nacht. En dadelijk na het nieuws het Radio 1 Journaal.